Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamerleden maken zich zorgen over vaccinaties... omdat steeds meer ouders hun kinderen niet laten vaccineren. Het debat daarover vanmiddag werd fel... toen Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie aan het woord kwam. Hij noemt vaccinaties niet nodig en gevaarlijk voor baby's. Het riep veel weerstand op in de Kamer. Onder andere bij Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Het is onvoorstelbaar dat artsen knokken voor het leven van een kind... waar we allemaal hadden gewild dat als de moeder gevaccineerd was geweest en het kind gevaccineerd was geweest... dat dit niet nodig was geweest. Dit jaar zijn op meerdere plekken uitbraken van kinderziektes... zoals mazelen en kinkhoest. In vrijwel alle gevallen waren de kinderen niet gevaccineerd. Ook de KNVB wil de weggestuurde Ajax-directeur Alex Kroes aanpakken. Hij kocht aandelen toen hij nog in dienst was van AZ. En dat is ook in strijd met de regels van de Voetbalbond. De licentiecommissie van de KNVB gaat het verder uitzoeken. Een postbezorger uit Amsterdam hield een jaar lang allerlei brieven achter. Het postbedrijf kreeg een melding dat bij een bezorger wel heel veel post thuis lag. De brieven zijn inmiddels opgehaald, gesorteerd en alsnog bezorgd. Waarom de postbezorger niets bezorgde is niet bekend. En dit Disney figuur... Hey, leuk hè, Bambi? ...is in een nieuwe film helemaal niet meer zo schattig. Dit najaar verschijnt de horrorversie van Bambi. Het bloeddorstige hertje neemt daarin wraak op de jagers. Het is zeker niet de eerste kinderfilm waar een horrorversie van wordt gemaakt. Ook Winnie de Pooh en Mickey Mouse moesten er al aan geloven. Deze filmexpert weet waarom. Het is veel makkelijker om iets te verkopen wat mensen al kennen dan dat iets volledig nieuws in de markt te zetten. De films zijn vaak niet echt Oscar-waardig, maar toch zijn mensen benieuwd. Dit zijn low-budget films, het is eigenlijk fast food. Uh, je weet dat het fout is over de top, maar juist dat maakt het af en toe ook hilarisch en entertaining. Het weer nog. Vanavond bewolkt, maar meestal droog. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. De wind komt uit het zuiden, dus dan is het iets warmer. Op sommige plaatsen wordt het een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de N205. Vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem rijdt het langzaam tot aan Haarlem over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. 1, 2, 1, 2, 3, 4. The expensive stuff that she wanna have I tell a girl for five to work for once or something which you life. Now she tells me that I'm a jerk If you mama Choose. I drink cheap beer and I eat cheap bread, then my wife comes and tells me that I'm better off there, she waits till like I come home from work and then she loves me, slams the door, puts her hands around my waist and she reaches for my heart and catch which she's gonna grab and tells me you fool, this is all that you get. Just stands in front of me and she tells me that I'm yeah, such a phony. I'm the girl, just let me be happy, babe. Let me be free. Het is weer een, een beetje een vrolijke uh, opening van deze Alternative FM op 4 april. Ja, de eerste donderdag is een feit. De eerste donderdag van april is een feit. En de crews en de Dukes of Haarlem hebben een nieuwe single uitgebracht. En dat is uh, de single die je net hebt uh, gehoord. Die single, die heet, en dan moet ik het blaadje weer omdraaien. En dan heet het, uh, if you want my money, you must. Come and get it. Dat is een beetje uh, het verhaal. Maar goed, je, je hoort het wel duidelijk. Er zit een beetje meatloaf in, er zit een beetje Bruce Springsteen in... er zit van alles en nog wat in. Het is uh, duidelijk een beetje geënt op de jaren 80... maar dat heeft uh, de cruise, in het echt heet die Pedro Cruise... Uh, toch wel een beetje, min of meer, uh, losgelaten aan de pers. Goed, wat gaan we doen straks? Uh, gaan wij praten met Annabel in uh, dit uur. En zij heeft een uh, nieuwe single die ze morgen gaat uitbrengen. Dus daar gaan we het over hebben. En als het uh, goed is, uh, straks vanaf 8 uur gaan we luisteren naar Noraly Hendricks. Want die is vanavond te gast in uh, Alternative FM. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst gaan we naar een serieuze song die toch een beetje te maken heeft met de mensen in de omgeving die ons ontvallen zijn. En de manier waarop dat dan gebeurt, Ja, daar kan je het dan wel over hebben. Maar het, uh, het gaat erom dat je ze dus niet vergeet. Het is een muzikaal standbeeld wat... Jelien voor haar vriendin heeft geschreven. Maar eigenlijk is het meteen de metafoor voor alle mensen die in dezelfde soort situatie zitten. Hier is het nummer Rose. You are the flower that never stands in the shadows. You are the sun that makes the day shine. are the cover of the best book ever is aan deze band, is dat zij op 2 juni te zien zijn bij het patronaat. De Koalas heet de band en Daan Vrieling zit daarachter en die kennen we nog van Marble Boy. En dit is dan samen met zijn band A Friend. Daarvoor hoorde je Helene met Rose. En het is een beetje de dag van de nieuwe singles, want morgen bij 3 voor 12 Noord-Hond stort vloed aan het nieuwe materiaal. Waaronder deze bijvoorbeeld, Christy en in de palm van uw hand. Van de scherven die ik zelf niet meer kon lijmen tot de liedjes die ik maar niet Klimmen en te hopen dat ik er bijna zou zijn van het proeven van de zoute. I just dancing I will be home tonight, but soon the our world's collide will be just like crystal light. Our friends will catch us dancing in the rain. Yeah, I'd do anything. Met uh, zijn nieuwe single Yours. Uh, daarvoor hoorde je Christy met In de Palm van uw Hand. Uh, deze uh, single is ook morgen uh, ja, te horen op verschillende kanalen. En wij mogen al vanavond al een paar laten horen. Dus dat, uh, en ik heb net eventjes zitten bellen met iemand. Van joh, uh, geef dat ding nou vrij. Want uh, ik weet het nog steeds niet. Ja, er zit weer zo'n een of andere kleine ma maatschappij. Ik zal je stiekem verklaffen welke. Dat is dus Harlem Lake. Die hebben we ook. Dus uh, morgen komt er een nieuwe single van Harlem Leek uit. En uh, ja, het zijn er geloof ik één van de tien. En je hebt er net dus al twee gehoord. En ik weet niet of ik ze ook allemaal vanavond hier in deze uitzending mag uh, laten horen. Maar sowieso mag ik ook deze laten horen. Dat is weer Nederlandstalig. Lies en Saar. En dat nummer dat heet Gisteren. Dingen veelal onbelangrijk, soms ook wel gewichtig. Je bent lief hoor, ik weet het best, maar soms ook wat kortzichtig. Gisteren, samen waren wij, praten wij, de wijn werd wij warm. Mijn gevoel zegt mij niet verder te gaan, soms kan ik het niet uitstaan. Ik ben niet bang, ben, is ook maar schijn. Mm, even rust, ik kom er morgen op terug. Mm, even rust, ik kom er morgen op terug. Gisteren, samen praten wij mijn gedachten niet bij jou Deze morgen in mijn stoel Was het wel zo leuk En wat is mijn gevoel Want gisteren Was gisteren Mijn gevoel zegt mij niet verder te gaan Soms kan ik het niet uitstaan Waarom kunnen wij niet samen zijn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 Want het is altijd fijn als je dan op een gegeven moment um, ja, de toestemming krijgt van de platenmaatschappij of degene die erover gaat van uh, nou, je mag hem draaien. Volgende week, en dan moet hij ook wel aan de telefoon zijn, want we hebben al eens een keer eerder met, uh, met Rens uh, gesproken, maar toen uh, waren ze aan het optreden. Uh, hoop ik hem dan wel om half acht aan de telefoon te, uh, te krijgen. Over telefoongesprekken gesproken, dat is altijd leuk met een bruggetje. Want we hebben iemand aan de telefoon hangen. Want uh, voor haar gaat het een debuutsingel worden. En dat is Annabel. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, um, ja dat, dat is een beetje spannend, lijkt mij, of niet? Nou, best wel, inderdaad. Ik ben een beetje zenuwachtig. Denk ik, hoor. <laughs> ah, joh, dat, dat valt allemaal mee, denk ik. Als je, uh, ja, want uh, want ja, uh, ik, ik heb het persbericht uh, even gezien van jou. En ja. uh, da daarin uh, is het toch uh, op een gegeven moment uh, dingen loslaten. Dat is één ding. En uh, muziek gaan maken. Maar uh, we beginnen even bij het uh, begin. Want je hebt een, een studie, marketing gedaan. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, wat, wat trok jou toen de tijd om marketing te gaan doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik, dat, dat een, een keuze was puur omdat ik eigenlijk niet anders wist wat ik moest doen en met marketing kan je eigenlijk veel kanten op. Mm. En, um, maar dat was een keuze niet vanuit mijn hart en uh, later heb ik die keuze wel kunnen maken met ma vanuit mijn hart mm. om muziek te gaan maken ja. en um, dat is wat ik nu doe en waar ik uiteindelijk toch op uitgekomen ben, waar ik ontzettend blij mee ben. ja um, Maar die marketingwereld, uh, heb je daar ook onderdeel van uitgemaakt? Ja, maar niet heel, ik heb er niet heel diep in gezeten. Oké, oké. Okay, okay. Ik heb stages gelopen en ik heb kort echt gewerkt, maar um, verder niet heel, uh, heel veel. Ja, want in dat fijne persbericht wat ik van jou gekregen heb, staat op een gegeven moment ook ergens: van ja, um, het was ook een soort masker wat ik op had. Klopt ja, dat? Zeker, dat klopt, ja. Dat ja? schrijf ik ook. Dat ja. ik die keuze misschien meer heb gemaakt. Vanuit dat ik dacht dat ik iets moest doen of zijn wat meer voor de hand lag dan muziek maken. Mm. Of wat iets, meer, um, ja, wat iets meer geaccepteerd wordt door, door de maatschappij of makkelijker werk in te vinden is. En um, ja, toen kwam ik mezelf wel flink tegen dat ik dus eigenlijk een masker droeg. En, en niet, niet, ja, niet keuzes had gemaakt vanuit mijn hart, maar meer vanuit mijn hoofd. En, en, en keuzes heb gemaakt dat ik dacht dat ik moest doen wat er van me verwacht werd. Ja, uh, daar heb je eigenlijk een beetje... Uh, toch behoorlijk mee afgerekend. Uh, ja. Uh, mu muzikaal gezien, heb jij ook... iets met muziek? Want, je, want ja, uh, op een gegeven moment ga je muziek maken. Maar had je dat uh, vroeger ook al gedaan, of niet? Nou, ik heb... heel vroeger een keer een poging gedaan... om mee te doen met Kinderen voor Kinderen. Um, toen was ik denk ik elf. En um, ik heb altijd gezongen... en... Um, met mijn moeder heb ik altijd gezongen, heel vaak. Zij, zij is een hele goede zangeres, vind ik ook. En ik heb het van haar eigenlijk best wel, de, de muzikaliteit. Uh -huh. Maar dat was altijd gewoon voor de lol en um, ja, meezingen in de auto. En, en toen op een gegeven moment zei mijn moeder altijd, je moet op zangles gaan. Maar ik was altijd veel van de sport. en um, Dus ik zag dat nooit helemaal zitten en ik vond het toch best eng ook, zangles. Ja, Ik wist niet echt wat ik dan daarmee moest en van moest verwachten. Uh -huh. En toen, vier, vijf jaar geleden heb ik dat toch maar in, eens gedaan. En toen ging er een hele wereld voor me open. En toen dacht ik, wauw, dit is het. Ja, en, en uiteindelijk heb je met je hart uh, dit uh, verhaal gekozen. Precies, ja. ja. En ben ik dat verhaal nu uh, op de kaart aan het zetten. En aan het schrijven voor mezelf. Ja, uh, piano spelen zie ik, uh, zie ik staan. Uh, ja, ja, hoe, hoe ben je daar op een gegeven moment met dat instrument in aanraking gekomen? Nou, dat gebeurde tijdens corona. Toen... Um, ...zat ik uh, ja, een beetje vast... ...en wist ik niet echt helemaal hoe en wat... ...zoals denk ik meerdere mensen... ...maar um, toen zei mijn beste vriendin... ...ja, je moet gewoon een cursus gaan doen... ...songwriting... ...in Amsterdam waar ik woon... Nou, ...en toen dacht ik, ja waarom ook niet... ...en toen heb ik dat gedaan... ...en daar was de leraar... ...die um, deed alles met de piano... ...en toen dacht ik... ...ja, dat is wel lekker net voor melodietjes... Om, ...ik kon wat teksten schrijven... ...daar was ik een beetje mee begonnen... Hè, ...toen mm -hmm. tegelijkertijd... Um, en toen heb ik een keyboard gekocht. En toen ben ik daarop gaan kloten. En zo ben ik een beetje begonnen met uh, pingelen. En, ja. en doen en proberen. Ja, en dan uh, lees ik ook uh, de veilige omgeving in Amsterdam te verlaten. En uh, dan vervolgens te vertrekken naar Londen en later ook naar Parijs. Ja. ja hoe, uh, wat was dat dan voor een ervaring? Als je op een gegeven moment de deur achter je uh, dicht trekt. En zegt nou ik ga lekker de wijde wereld in. Heb ik ook ooit uh, gedaan hoor. Met uh, mijn ouders. Toen was ik vier jaar oud. Had ik ruzie ja. met mijn ouders. En toen zei ik, ik trek de wijde wereld in... en ik liep uh, vier stappen uh, de loene op... en vervolgens dacht ik... dat is toch niet zo'n verstandig plan. Maar jij dacht er anders over. Ja, ik, ik, ik was daar wel vrij erg van overtuigd... dat dat mij te doen stond. En uh, ik ben ook ontzettend blij met die ervaring. En ook voornamelijk dat ik dus... zo'n nieuwe industrie heb uit kunnen zoeken... in een ander land. Niet bij mijn veilige omgeving waar mijn wortels zijn... in Nederland. Maar dat ik dat helemaal voor mezelf heb kunnen onderzoeken op mijn eigen tijd uh, waar ik meer anoniem ben ja. en um, dat heeft mij heel veel gebracht ja. en, en na anderhalf jaar dan buitenland weer terug op eigen grond in Nederland me gewaagd aan Nederlandse teksten ook want eerst schreef ik in het Engels want dat was toch iets iets verder uh, weg en iets minder naakt ja en um, en nu zijn we weer terug op het thuishonk ja uh, dan lees ik ook Wisseloord Academy. En als ik dat, uh, de naam Wisseloord... dan denk ik ook aan die studio's, die fameuze studio's. Was dat, dat, dat een beetje ook uh, waar je eigenlijk uh, weer uh, op het next level terecht uh, bent gekomen? Absoluut, zeker. Daar uh, heb ik echt de industrie leren kennen... en uh, geleerd om samen te werken in de studio... met verschillende artiesten, met een songwriter, met een producer. Um, wat is mijn rol daar? Hoe... Ja, hoe verhoud je je daartoe? En hoe blijf je jezelf? En hoe blijf je trouw aan jezelf? En um, ja, dat, dat is echt te gek geweest. Ja. Dat is enorm leerzaam geweest. En dan de single. Want dat is uh, waar het om te doen is. Uh, ja. De duivel, of eigenlijk duivel aan mijn zij. Want zo heet ja. hij uh, um, Eerst over die single. Waar gaat die over? Die gaat over het achterlaten van een donkere periode, voor mij. Ja. En... Um, ik zing dat ik klaar ben om te vergeven. Mm -hmm. en, um, en, en, en ja, het, het, voor mij is het een nummer dat me heel veel kracht geeft. Na, na een tijd waar ik helemaal niet de kracht in mezelf zag mm -hmm. of voelde. Dus um, ja, het nummer heeft een hele speciale plek in mijn hart. Ja. En um, ik kan niet wachten om hem te horen op de radio bij jou, ja? Ja. Uh, de EP, want de debuutsingle de, de vormt een onderdeel van de EP en die EP die komt later dit jaar. Later dit jaar, ja. ja. December. Dan nog even de laatste vraag: waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Op Instagram kan je me volgen Annabelle Flores en Spotify Annabel. En dat is het eigenlijk? Dat is het eigenlijk, ja. Oké, okay. gaan we de single nu laten horen. Hier is uh, Annabel met de met Duvel aan mijn zij. Waarom spookt het in mijn hoofd? En weet ik niet hoe het mij voelt. Die ik zelf geloof, wat ben ik aan het doen? Loop ver. daar ben jij, het is all you do In mijn mind, alle strijd, geef me nou een clue yo o o o o o o o o o o Het is al laat, maar mijn ogen gaan niet dicht En mijn vrienden zien alleen die lach op mijn gezicht Ik ben al de hele dag lang op je gericht staren naar mijn voor, zitten, wachten hier op jouw bericht maar mijn leven is nog echt niet compleet girl Je bent een puzzelstukje dat hier nog ontbreekt, girl Ik ben ver van de bodem wat ik zweef girl In de lucht is de plek waar ik nu leef girl Ik word op blij van je voicemail Voicemail, maar jij weet dat ik je voice wil Voicemail, neem me op en vertel veel Zeg veel, dan valt alles om me heen snel, snel, snel En ik weet niet of je ziet wat ik zie Make-up is niet nodig, je bent natural beauty De manier hoe je je voelt dat weet ik niet maar ik moet jou in mijn space gobelieven. Als ik kijk naar de tijd, put it all in you. Maak me fly, maak me high because of you. In the sky, daar ben jij, het is all you do. In mijn mind, alle strijd, geef me nou een clue.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 maar ik moet jou en mijn space gobelieven. Als ik kijk naar de tijd, put dit alles heel. Maak me fly, maak me high, because of you. In the sky, dan ben jij, het is all you do. In mijn mind, alle strijd, geef me nou een gloe. Oeh, oeh, oeh, oeh. But hey, we need to do it Die, uh, nu een beetje op de achtergrond hoort uh, wat er aan de hand is. Noraly Hendricks staat een beetje uh, haar stembanden een beetje te smeren, dus uh, dat uh, gaan we zo doen. Eerst even wat uh, nummers afkondigen hier voor het uh, nieuws van, wat is het, 8 uur. Um, Annabel, met duvel aan mijn zij, daarachter Samir met you, dan Jan Lalen. Jan Lalee, moet ik je zeggen, Into the Blue. Vanavond uh, spelen ze in de zonneprijs. Met bijvoorbeeld High on Shy. Dat is uh, ook wel een uh, aardig uh, gegeven. En Moving, ook een band die we hier in deze studio hebben gehad. Uh, the Hearing Dogs uh, hoorde je met uh, Let Your Feet Talk. En als laatste June MA met Her. Dat waren uh, de nummers die je hebt uh, kunnen horen vanaf het moment dat ik eigenlijk een beetje met uh, Annabel het interview heb uh, mogen doen. Uh, de afsluiting van dit uur. Uh, the Sign of Leo. Die jongens krijgen er geen genoeg van. Oh, eigenlijk is er er nog maar eentje. Dat is uh, Martin Eerich. De, de man uh, die uh, The Sign of Leo ooit is begonnen. Uh, maar er dus ligt uh, dus nog het een en ander op uh, de plank. En dat uh, wordt toch allemaal uitgebracht. Zegt hij zelf. En daarom tot aan het nieuws van 8 uur. De laatste uh, single, de verschenen single van uh, The Sign of Leo. Nummer dat heet Break Down the Barrier.